7 uur. Het NOS-journaal. Ebouw de Jong. Vuurwerkverkoop begonnen. Doden bij treinbrand India. Een gestrand schip bij Zuidpool ligt nog muurvast.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 Bij een treinbrand in het zuidoosten van India zijn zeker 23 mensen omgekomen. Negen reizigers zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Er zaten 67 mensen in de wagon waarin brand uitbrak. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een schietpartij in Amsterdam is gisteravond een man zwaar gewond geraakt. Kort na 10 uur werd hij bloedend gevonden in de wijk Slotermeer. Volgens de politie is hij in levensgevaar. Over de identiteit van de man en de aanleiding voor de schietpartij is niets bekend.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 In Egypte zijn de afgelopen dag bij protesten van de moslimbroederschap zeker vier doden gevallen. Bijna 90 mensen raakten gewond. In zeker vijf steden liepen protesten van de moslimbroederschap uit de hand toen ordendiensten ingrepen. De protesten waren gericht tegen het besluit van de regering om de moslimbroederschap te bestempelen als terroristisch. Sinds dat besluit woensdag werd genomen zijn zeker 265 moslimbroeders opgepakt.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 Israël laat opnieuw een groep Palestijnse gevangenen vrij. Als gebaar van goede wil voor de vredesbesprekingen... komen waarschijnlijk maandag 24 gevangenen vrij. Israël gaat ondertussen door met het bouwen van huizen... op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zeggen dat de bouw nieuwe vredesonderhandelingen... kan vernietigen.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 Een poging om HD-camera's aan het internationale ruimtestation vast te maken is mislukt. Door verbindingsproblemen werden de camera's na een paar uur weer naar binnen gehaald om nagekeken te worden. De camera's zijn van een Canadees bedrijf dat wil volgend jaar zeer scherpe beelden van de aarde gaan leveren. Op het WK Darts van de PDC-bond in Londen ligt oud-wereldkampioen Raymond van Barneveld eruit. Hij verloor in de achtste finales met 4-3 van Mark Webster uit Wales. Er is nu nog één Nederlander in de strijd, Michael van Gerwen. Hij is in Londen als tweede geplaatst.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 Goedemorgen. Een klein uur geleden is de vuurwerkverkoop begonnen. Verslaggever Mark Hamer is bij een verkooppunt in Ter Aar... om de eerste vuurwerkliefhebbers op te vangen. Maar toch groeit ook het verzet tegen vuurwerk. Medisch specialisten pleiten voor betere voorlichting en strengere regels. Het ging er gisteravond hard aan toe in Istanbul... met waterkanonnen, rubberkogels en traangas... verdreef de politie de betogers van het Taksimplein. Deze man zegt, ik ben hier om de corruptie te veroordelen en vraag de regering om op te stappen. We gaan snel door naar Istanbul. Verslag even, Kees van Dam. Jij was erbij bij die demonstratie gisteravond. Wat gebeurde er? Ja, het was een tamelijk tumultueus avondje in het centrum van Istanbul. Geen massale veldslagen zoals we afgelopen zomer zagen. Maar toch uh, gedurende een uurtje of uh, vijf of zo wat, uh, wat knokken... een soort uh, kat en muisspel tussen betogers en, uh, en de oproerpolitie. nadat de betogers hadden gezien dat dat taxienplein eigenlijk was ingenomen... door de ME-charges in, uh, in het uitgaansleven, uh, traangas, waterkanonnen... En uh, ja, je zag toch ook wel dat het, het gewone leven ook ondertussen dan doorging. Dat het uh, zieke publiek uh, hooggehakt en kortgerokt uh, op weg naar een leuk feestje ineens uh, moest rennen. Omdat de politie uh, uh, op de betogers afging. En zijn er mensen gearresteerd? Ja, er zijn ongeveer uh, een stuk of dertig betogers uh, gearresteerd. Ze schijnen ook gewonnen te zijn, maar hoeveel precies, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er werd niet alleen in Istanbul, ook in de hoofdstad. Uh, Ankara en Izmir is gedemonstreerd. Hoe was het daar? Ja, eigenlijk hetzelfde beeld, hè. Uh, massale, uh, massale aanwezigheid van de oproeppolitie... om te voorkomen dat, uh, dat, uh, dat de betogers een bepaalde plek in de stad in bezet namen. Uh, oproep Nadat de betogers even de kans hadden gekregen om hun, uh, hun grieven te uiten... oproep van de ME om toch weer gewoon naar huis te gaan. Die... Dat deden dan de demonstranten niet en dan uh, kreeg je een beetje, beetje vechten. En die grieven die, die uiten ze tegen, tegen de premier, tegen Erdogan... heeft hij al gereageerd op de, de ja, demonstratie dan weer van gisteren? Ja, zie zeker. Dat is een heel interessant beeld in het, in het centrum van Istanbul. Dus die, die groepjes betogers en Erdogan die op het vliegveld van, van Istanbul aankwam... zich daar liet toejuichen door, door duizenden aanhangers en een en speech hield... waarin hij zei, ja, wij hebben met onze AK-partij ontzettend veel gedaan... de afgelopen tien, elf jaar in Turkije. En hij doelde dan met name natuurlijk op die economische opbloei hier. En uh, hij zei... Wij kunnen dat uitleggen. Die campagne gaat snel beginnen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het gaat goed met Turkije, zegt hij. Maar we moeten ontzettend uitkijken dat we niet door blijven gaan met dit soort gedoe. Hij haalde uit naar, naar mensen binnen het Openbaar Ministerie... die ervoor verantwoordelijk houdt dat uh, al de details over die corruptieonderzoeken naar buiten komen. En hij zei, pas op, uh, uh, blijf achter mij staan, want uh, we schieten er weinig mee op. Kijk eens naar de waarde van de lira, de Turkse lira is de afgelopen... Anderhalve week flink in elkaar geduimeld. Laten we het, als we het met elkaar niet eens zijn, dat vooral bij de stembus uitvechten en niet op straat. En als je kijkt naar de Turkse media, de, is er op televisie aandacht voor? Ja, absoluut. Hè. Sinds dit allemaal zo'n dag of tien of zo geleden naar buiten kwam, is het eigenlijk wel uh, uh, in, alle, in alle journaals en, en op de radio en alle powerwittemans, zou ik maar zeggen, in de Turkije, is dat het, het grote onderwerp. Het is overigens wel zo dat als er dan rellen zijn, hè, dat het dan wel uitmaakt uh, welk televisiestation dat bijvoorbeeld uh, uitzendt, is dat regeringsgezind of juist niet en dat bepaalt of het uh, uitgebreid wordt uitgezonden of dat het allemaal een beetje beperkt blijft. Verslaggever Kees van Dam, dankjewel. Gaan we terug naar eigen land naar eh, Ter Aar. Want het is de dag waar vuurwerkliefhebbers het hele jaar op wachten. En vanaf 6 uur is het dan een feit. Er mag weer vuurwerk worden verkocht. Mark Hamer is dus in eh, Ter Aar. Mark, is het eerste vuurwerk al over de toonbank gegaan? Ja hoor, dat is, dat is gelijk om zes uur over de toonbank heen gegaan. Nou ben ik wel eens beelden gewend, als, op, als op vanaf zes uur de verkoop start. Dat dan het uh, helemaal vol staat uh, met mensen. Dat die mensen er als eerste bij willen zijn. Maar hier in Ter Aar, vandaag, uh, Henk, Henk den Bleker. Hans den Bleker. Hans den Bleker. Ja, uh, is, is, het, is het niet zo? Nou, het, is, het is niet heel druk nog. Nee, het is een, het is een zaterdagmorgen. Vorig jaar tegen was het een vrijdagmorgen, de eerste Verkoopdag. En dan gaan er heel veel mensen voor, de, voor het werk uit nog bij ons bestellen en halen. En nu is het wat rustiger. Ik denk toch mensen de zaterdag rust nemen en wat later komen. Ja, al met al moeten er voor negen wel een vijftig bestellingen die gereserveerd liggen uit. En daarna nog een honderd voor elf uur. Dus die zullen best wel komen. Alleen het gaat iets trager en iets rustiger beginnen. Nou hoor ik verhalen dat het goed gaat in de voorverkoop. Bij ons gaat de voorverkoop buitengewoon. We zitten op enkele euro's na gelijk een vorig jaar. Maar bij uw collega's, want u doet ook de inkoop in een, in een heel gebied? Uh, ik zit in de inkoopstichting van China Red En daar hebben we collega's gesproken die iets, iets lager zitten. En, uh... Daarom denken we dat de verkoop iets wat hoger wordt, de bestellingen wat minder en de verkoop in de drie dagen wat hoger wordt. Maar u zegt het landelijke beeld van 10% meer, dat herken ik niet. Nee, bij ons niet. We hebben een 14, januari, 14 december hebben we een speciale dag gehad met uh, acties. En uh, dat heeft heel veel resultaat opgeleverd dat we 300 bestellingen op één dag hadden. En daar hebben we op geteerd tot het eind toe. De afgelopen jaren is het steeds met 5% per jaar teruggelopen. Uh, hoe komt het volgens u? Ik denk dat de recessie enige invloed heeft op het vuurwerk. En uh, dat er toch de bestedingen wat lager worden. We hebben nu gemerkt dat we het jaar 20% meer aantallen in bestedingen hebben. Een aantal klanten. Maar de besteding gemiddeld wat lager ligt. Ja, gaat dat dit jaar veranderen? Uh, wij zien nog steeds een wat, iets lagere besteding. Maar de, de, de, de meeste mensen kopen wel het grotere en mooie siervuurwerk. Maar heeft dat ook te maken met de hele discussie? Want er wordt zelfs gepleit dat, dat er helemaal niet meer aan particulieren verkocht mag worden. Uh, nou, dat zal misschien een kleine invloed hebben. Maar ik denk dat een traditie voor toch enkele miljoenen mensen die wel vuurwerk afsteken... toch niet weg te halen in Nederland valt. Net zoals Zwarte Piet, gaan ook het vuurwerk niet verdwijnen in Nederland. Nee, maar men denkt er wel over na of, of ze het willen verkopen. Men is toch wat voorzichtiger. Het vuurwerk verkopen bedoelt u? Ja. Uh, nee, ik denk dat we, dat, dat, dat vuurwerk blijft. Uh, we zien wel dat er uh, wat clustering komt, dat mensen gezamenlijk met een gezin of met een straat wat kopen. Dus wat, wat grotere klanten in één keer komen. Maar dat vuurwerk verdwijnt, dat geloof ik niet. Wat vindt u van de hele discussie? Nou, ik vind de discussie begrijpelijk voor de mensen die er last van hebben. Alleen het heel jammer is dat uh, de, de discussie nu gaat over vuurwerk, wat ze gehoord hebben, wat allemaal illegaal is. Dus de discussie is, ja, de, de, de, de, de tendens dat de mensen tegen vuurwerk zijn, komt overzaken door de mensen met illegaal en gevaarlijk vuurwerk uit Polen of uit andere landen. En dat is erg jammer voor de mensen die gewoon een gezellige avond willen hebben op huisavond. Merkt u er wat van, van dat illegale vuurwerk dat het invloed heeft op de verkoop? Uh, in het verleden was dat meer toen uit België. Uh, wat er nu is, is dat het siervuurwerk en het grote siervuurwerk uit België minder is. En dat verkopen wij gelukkig. En ik denk dat de, de, wat er uit Polen en andere landen komt... dat het hoofdzakelijk het illegale grote knalwerk, het, het, het rare materiaal is, het gevaarlijke spul is. En daar hebben wij geen last van, want dat verkopen we toch niet. Nou, ik kijk weer even om me heen. <coughs> Geen klant op dit moment? Nee. nee. Het is, het is, het is... Mensen uit de in de omgeving. Ja. U heeft tot de half negen weer voor die bestelling af te halen, de eerste groep. Ja, nou goed, we hebben nog ongeveer een anderhalf uur, een uur kwartier te gaan... voor de eerste groep weg moet wezen. En, nou ja, dat zal best komen. Ja, maar... We wachten erop. We blijven hier nog even. En we wachten op de klanten die toch echt dat vuurwerk komen afhalen. Het was heel erg spannend tijdens de kwalificatiewedstrijden schaatsen. Zodanig de winnaars van gisteravond. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Nog drie dagen en dan mogen jongeren onder de 18 nergens meer alcohol kopen. De leeftijdsgrens gaat omhoog van 16 naar 18 jaar. Maar de supermarkten hebben zich nog niet goed voorbereid, zegt Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP. Er worden bepaalde systemen niet goed toegepast. Er wordt nog te veel nadruk gelegd op die rol van de kassière. Daar komt alle druk op nog in de systematiek die ze nu toepassen. Dus voor mij is het nog zeker niet voldoende... om te voorkomen dat jongeren straks met alcohol de deur uitlopen. Het probleem is, volgens Van Dalen, de persoon die achter de kassa zit. De die, die kunnen wel 16 zijn, terwijl de leeftijdsgrens 18 is. Dat is gedaan om... Allerlei ontslagen te voorkomen, enzovoort. Uh, en dat betekent dat een, uh, een, een meisje van 16 uh, met een leeftijdsgenoot uh, van 16 of 17 uh, in discussie moet in de supermarkt. Om te voorkomen dat hij uh, dat met alcohol de deur uitgaat. Supermarkten zouden volgens stap beter het toezicht weg kunnen halen bij de kassa. En dat kan met een systeem dat AIDS-viewer wordt genoemd. Je komt met een flesje wijn uh, bij de kassière. Je moet even je gezicht in een uh, cameraatje laten zien. Op afstand wordt, een, uh, wordt je gezicht beoordeeld of je uh, al of niet jonger dan 25 of 30 bent. Ben je jonger naar inschatting dan die leeftijd, dan moet je ook je ID tonen. Dus dat betekent dat extern, buiten de winkel in feite, op afstand beoordeeld wordt of je die aankoop mag doen, ja of nee. Straks na 8 uur een reactie van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de branchevereniging van de supermarkten. De regering van Zuid-Soedan heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Dat is bekendgemaakt na overleg van de Zuid-Soedanese regering... met Kenia en Ethiopië. In de verklaring roepen de buurlanden ex-vicepresident Matsar roepen ze op om de, buurlanden, eh, om, om de wapens neer te leggen. De regering van Zuid-Soedan heeft enkele gevangen oppositieleden vrijgelaten. Landendirecteur Zuid-Soedan van ontwikkelingsorganisatie SNV... Piet van Ommeren is kort geleden teruggekeerd uit het land. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u? Gaat dat staakt het vuur er komen? Uh, nou, op dit moment nog niet, omdat het uh, heel eenzijdig is. En uh, Riek Machar heeft aangegeven dat hij wil dat er ook met hem gesproken wordt. En dat zijn elf oppositieleden, die, waarvan er nog negen gevangen zitten, eerst vrijkomen. Dus op dit moment is het een zeer eenzijdig verhaal. En want Machar, de ex-vice-president, is nu de gebeten hond, zou je kunnen zeggen. Vindt u dat terecht? Uh, nou ja... Als je een, uh, een uh, regering uh, uh, aanvalt, dan, ja, dan ben je een oppositieleider. En dat doe je met geweld. En dat is wat je ook ziet: dat uh, het Westen en de omringende landen uh, niet accepteren. Dat ja, dat is een regel die uh, gehanteerd wordt. Maar waarom deed hij dat dan? Nou ja, daar zijn allerlei verhalen over. Uh, wat gebeurt is dat uh, Rik is van een andere stam dan de president. En deze twee stammen die hebben in uh, het leger van de president, de presidentiële garde. Zijn ze aan het vechten geslagen. En daar is eigenlijk uh, dit allemaal mee begonnen. En niet met een staatsgreep. Maar ja, dus hij had op zich een reden om in ieder geval ontevreden te zijn. Misschien niet om de wapens op te pakken, maar wel om ontevreden te zijn. Nou ja, hij is in juli uit de regering gezet. En dat heeft ertoe geleid dat hij oppositie voert. En dat hij aankondigde in 2015 mee te doen met de verkiezingen. Uh, en er is in Zuid-Sudan maar één echt grote politieke partij. Waar ze allemaal deel van uitmaken. Ja, en daar is eigenlijk een beetje de strijd ontstaan, ook politiek. O o ja, dus hij heeft reden, ja. Ja, ook omdat de president eh, ook al het leger aan het hervormen was. Hè? Precies. De presidentiële garde, vooral, daar uh, die was hij erg. Uh, daar was hij zijn eigen leger van aan het maken, is het verhaal. En dat is wat uh, de andere stam, de Nuer, Farik uh, ja, verontrusten. En zo is eigenlijk het uh, vechten ontstaan. Nou we roepen dus de, de buurlanden, Kenia en Ethiopië, op om uh, tot een staakt-het-vuren te komen. Ze hebben groot belang bij rust in de regio. Wat, wat vindt u van hun rol die ze nu spelen? Nou, ja, het, is, het is heel eenzijdig. Uh, wat ik al zei, men, men uh, ondersteunt de regering... en men nog niet zover dat men dus ook met de oppositie praat. Men heeft elf gevangen uh, politici gesproken. Dat is wel gebeurd. En daarvan zijn er twee vrijgelaten... Nou, ik kan niet beoordelen of dat er echt heel invloedrijk is. Dus het is toch heel eenzijdig. Men, uh, men zit nog op de toer van, uh, er is een legitieme regering aangevallen en dat moet afgelopen zijn. Dus het duurt nog even voordat het daadwerkelijk uh, bemiddelen wordt. En dat komt wel waarschijnlijk omdat toch drie van de tien staten in handen zijn van de oppositie. En dat zijn ook vooral de olieproducerende staten. Dus dat gaat het wel... Uh, Daar wordt het geld verdiend. ...maken dat er met gesproken wordt. Daar wordt geld verdiend. Daar wordt, geld, daar wordt het geld verdiend, daar is Zuid-Zurdaan en Noord-Zurdaan, van afhankelijk. Ja. U werkt vanuit een kantoor in de hoofdstad Juba. Wat vertellen de medewerkers van het kantoor, u, over de situatie nu daar? Nou ja, in Juba zelf is het uh, rustig. Uh, daar daar uh, nou, is een avondklok en overdag kun je daar gewoon bewegen. Uh, veel van mijn medewerkers uh, zuid soedanese zijn in Oeganda op dit moment... Veel van dit soort mensen hebben hun uh, families nog in Oeganda wonen. Dus ik krijg niet heel veel informatie uit Juba op het moment. Um, en in de rest van het land is het gewoon heel onrustig. Of in een deel van de rest van het land. Dank u wel, Piet van Ommeren van ontwikkelingsorganisatie SNV. Vlaag. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 journaal. bent Poco met Call It Love. Bleek een dag vol verrassingen gisteren in Heerenveen... op het Olympisch kwalificatietoernooi. Er komt hier weer een dikke 34 raaf van Michel Mulder. Wordt een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. 34-31. Oh, 24-zo. 34-31. Wat een dik barecor. Waar gaan we heen, zeg? 34-31 op een baan van tio van Michel Mulder. Ramt hij eventjes terug, zeg. Pakt hij even zijn baanrecord terug. De gebalde vuist naar het publiek. Goeie genade, wat de 500 meter. Een geweldig baanrecord dus voor Michel Mulder. Maar ook zijn broer Ronald reed goed en werd tweede. Een droomscenario voor de twee mannen dus op de 500 meter. Wint ook natuurlijk Michel Mulder zelf. ja Geweldig gevoel dit. Zeker weet je dat je naar de Spelen gaat, maar ook zo'n tijdrijden uh, op dit moment. Ik was, uh, ik was heel erg nerveus vandaag voor die tijd. Uh, uh, Na die eerste viel het wel een beetje van me af. Dat ik bij de tweede, oh, wel kop erbij houden, want het is nog niet binnen. En, uh, wat ik ging ervan uit dat de eerste drie zouden gaan. Maar, ik denk om het helemaal zeker te weten, moet je gewoon een hele goede tweede rijden. En, uh, de knop ging om vlak voor de tweede 500 en het was... Uh, ja, ik zei nog tegen Gerard van uh, Velden, van Velden. Ja, de coach. Ik wou een goede eerste, goede eerste binnenbal rijden. Volgens mij is dat wel aardig gelukt. je op je broer ook. Dat moet toch ook apart zijn. 1 en twee Dat is toch ook gek. Ja. Ja, wij hebben daarover gedroomd met z'n tweeën. Gedroomd met z'n tweeën? Kan ja, dat ja, ook? met Hij droomt, droomt ik droom daarover. En we, en dat is natuurlijk het ideale plaatje om met z'n tweeën naar de Spelen te gaan. Ja, dat, uh, dat heeft me wel bezig gehouden in ieder geval de afgelopen week. Ik ja, ben blij dat, uh, dat het gelukt is en enorm trots op hem en uh, ja, ook op mezelf. Dat snap ik. En je ouders ook, want Frank Snoek zei en nog de commentator van hoe zou dat toch voor die ouders zijn. Ja. Ah, ja, het is wel eens gebeurd dat, uh, dat Ronald naar de Spelen ging en dat ik uh, langs de kant moest kijken. Uh, Ronald heeft langs de kant moeten kijken toen ik wereldkampioen werd. Nu uh, gaan we samen naar de Spelen en uh, gaan we er proberen wat moois van te maken met z'n tweeën. Ook bij de vrouwen een verrassing. Op de 3000 meter kwalificeerde Anouk van der Weijden zich voor Sochi. En dat deed ze ten koste van Yvonne Nauta. Die in haar race hinder had van een slechte wissel met Linda de Vries. Gevolg, disqualificatie voor de Vries. Maar Nauta was daar zelf niet mee geholpen. Van der Weijden profiteerde ook van een tegenvallende Jorien Ter Mors. Bert Maaldrink sprak met Ter Mors. Ja, dit komt hard aan, denk ik. Nou ja, het is niet wat ik had gehoopt natuurlijk, maar... Uh... Ik ga gewoon net iets te, iets te vroeg kapot. En vorige week gewoon ziek geweest. En je probeert zoveel mogelijk te herstellen. Maar het is gewoon nog net iets te veel gevraagd, denk ik. En uh, ja, daar maak je het beste van. Maar ja, dat is gewoon net niet goed genoeg. Voelde je dat al aankomen? Want je zegt ziek geweest. Voel je dat aankomen dat dat invloed heeft op jouw vorm? Nou ja, ik merk gewoon in de training dat het allemaal wat meer moeite kost. En het herstel gewoon langer nodig heeft. En zoals nu ook, je rijdt geen goede rondes. Dus alleen... Uh, ja, gewoon veel te veel verval in de laatste ronde. Dat je gewoon... Ja, ik zat gewoon al een stuk de ronde ervoor. En uh, ja, dan is het gewoon niet goed genoeg. Wat betekent dat nou voor de rest van dit kwalificatie Kun je daar weer uit, uh, uitzieken? Of uh, ja, blijft dit dan zo? Nou ja, ik heb nu uh, 28 uur voor mijn 1500 meter. En uh, probeer gewoon zoveel mogelijk te herstellen En daar gewoon weer uh, zo goed mogelijk aan de start te staan. Maar je lacht er al wel weer een beetje bij. Nou ja, het is gewoon niet anders. Ik kan, uh, ik kan er wel heel moeilijk over doen, maar... Uh, ja, het is gewoon wel even kloten, maar ja, we hebben nog één kans te gaan... en uh, die moet ik gewoon vol benutten. Die ga je benutten? Ja, zeker. Nog één kans dus voor Jurien Termors, en dat is de 1500 meter. Ja, zo snel mogelijk schaatsen dus bij het OKT. Dat is het belangrijkste, want dan mag je naar de Spelen. Eerdere prestaties tellen niet. En daardoor zijn er ook kansen voor minder bekende schaatsers... die soms op eigen houtje proberen zich te kwalificeren. Zoals Anis Das, sprinter met een bijzondere achtergrond. Naam? Anis Das. Go to the start. Specialiteit? 500 en 1000 meter. Ready. Bio op Twitter. Geboren in de sloppenwijken van Bombay en nu professioneel schaatsen. Geboren in de sloppenwijken van Bombay? Ja, dat klopt. Ik ben uh, 27 jaar geleden, bijna 18 jaar geleden, geboren in India. Tegelijk met mijn tweelingzus. Toen we acht maanden zijn, uh, waren, zijn we geadopteerd. En uh, sindsdien in Nederland. Kan het schaatsen wel een kleurtje gebruiken? Ik denk als er heel veel donkere sporters zouden schaatsen... misschien dat het, dat het dan nog wel interessanter wordt. Een schaatser zonder sponsors die eigenlijk de grote ploeg heeft achtergelaten... en op eigen houtje probeert naar de Olympische Spelen te gaan. Hoe is dat zo gekomen? Vorig jaar zat ik bij een team waarbij de mogelijkheden niet zo waren... dat het haalbaar was voor mij om te blijven, financieel opzicht ook. Dus dacht ik, nou, misschien moet ik kijken naar een andere optie... Van als, ik, als ik aangesluit bij een groep waarmee ik goed kan trainen... En wat ik nu heb, is een trainster die in de buurt woont en die, de, die mij veel ziet. Die doet vrijwilligerswerk? Ja, het is haar hobby, om het zo maar te zeggen. Maar wie betaalt je salaris? Ik heb geen salaris. Klopt. Maar je hebt je spaargeld in het schaatsen gestopt? Klopt. Daar heb ik graag voor over, want uh, ik denk dat er nog meer in zit dan dat ik het tot nu toe uit heb gehaald. Dus investeren en op een gegeven moment gaat het opleveren? Ik denk het wel. Ik ben, uh, ik ben in de maak. Je straalt zelfvertrouwen uit? Ja, ik ben soms ook echt wel eens onzeker, maar... Uh, ik voel dat ik nog elke keer weer kan verbeteren. En dat maakt uh, dat ik zo graag door wil gaan. Hoe moeilijk is het om op deze manier mee te draaien bij de top? Ik denk dat je door de, op deze manier te werken... te gaan wel heel goed uh, bij jezelf uh, te raden gaat van... is het wat ik wil? En bepaalde keuzes maak je heel bewust van. Wat is nou het meest noodzakelijk op dit moment of op lange termijn? En op die manier maak je op een andere manier je keuzes. Maar ik denk dat je ook wel heel bewust en, en heel, uh, heel gemotiveerd Ik zeg niet dat... Dat je op een andere manier, als je alles goed voor elkaar ja. hebt... dat je dan minder gemotiveerd bent. Maar het is anders. Met OKT, dan, dan is iedereen eigenlijk gelijk, hè? Het is gewoon wie dan het snelste is, die mag naar Sochi. Ja, niemand die start met voorsprong hier. En ik denk dat ik uh, fysiek goed ben. En uh, nu is het een kwestie van uh, hoofdkoel houden en een goede rit neerzetten. Als ik je zo hoor, vertel je het helemaal niet. Alsof jij met veel minder middelen hetzelfde moet doen. Ach ja... Uiteindelijk, ik heb mijn schaatsen en uh, daar moet het op gebeuren. Wat denk je aan als je aan Sochi denkt? Nou ja, ik denk daar nu nog niet zo aan als ik, als ik daar zou zijn. Ik denk, als ik aan Sochi denk, dan denk ik vooral aan technisch goed schaatsen, zodat je erheen kan. Ik vind het heel spannend, maar ik heb ook wel heel veel zin. Het is wel een hele grote uitdaging. Hier doe ik het voor. Nou mag je echt gaan. Laten zien wat je hebt op dit ene moment. En dat mag das laten zien op de 500 meter vandaag. Donderdag reed ze al de 1000 meter en ze reed toen een persoonlijk record. Dat was toch net niet snel genoeg voor een ticket naar Sochi. Na half acht hoort u Sebastiaan Timmerman over de wedstrijden van vandaag. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW?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 Tijd voor het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemorgen. Vanochtend om 6 uur is de verkoop van vuurwerk begonnen. Er zijn 1500 verkooppunten, onder meer bij tuincentra en bouwmarkten. De laatste jaren gaan er steeds meer stemmen op om de verkoop van vuurwerk aan banden te leggen. Een aantal gemeentes heeft al vuurwerkvrije zones ingesteld.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 In Zuid-Soedan zijn de eerste versterkingen voor de VN-macht daar aangekomen. De 72 politiemensen uit Bangladesh moeten helpen bij het herstellen van de orde. In Zuid-Soedan braken eerder deze maand stammetwisten uit. Een tientallen opvarenden van een Russisch schip dat bij de Zuidpool in het ijs zit vastgevroren, moeten nog even geduld hebben. Een bevrijdingspoging van een Chinese ijsbreker is mislukt omdat het ijs te dik was. Op zijn vroegstmorgen komt nu een Australische ijsbreker naar het schip. Maar er is nog voor maanden eten aan boord. Dat zijn de hoofdpunten van de koers. Het weerbericht van weerplaza.nl. Er valt nog regen in het land, met name in het oosten. En dat blijft vanochtend ook wel zo. Vanmiddag wordt het ook daar langzaam droger. Dan kan er overigens wel een enkele bui vallen in het westen van het land. Kustprovincies zijn er het meest gevoelig voor. Geleidelijk klaart het wat op. De zon heeft vanmiddag wat ruimte. En dat dan weer met name in het westen. Want in het oosten blijft het voorlopig nog aan de bewolkte kant. Temperaturen liggen vanmiddag rond de 8 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Komende nacht klaart het verder op. In de kustprovincies misschien nog... Een Verder is het droog en de temperaturen gaan omlaag tot een graad of twee boven het vriespunt. Morgen, een overwegend droge dag met van tijd tot tijd de zon, maar nog steeds in de kustprovincies een enkele bui. Temperaturen liggen dan op een graad of zeven. Na het weekende wordt het weer wisselvalliger, nemen de neerslagkansen weer toe en het blijft zacht voor de tijd van het jaar. Een heel goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ze zijn weer terug, ze zijn weer thuis. De Nederlandse Greenpeace-activisten die vastzaten in Rusland. Mannensubels en Faiza Ullassen werden in september... met de 28 andere opvarenden van de Arctic Sunrise... opgepakt bij een olieplatform. Ze protesteerden daar tegen boringen in het Noordpoolgebied. Een kleine groep sympathisanten stond ze gisteravond op te wachten op Schiphol. Twee ballonnen met welkom Mannes, welkom Faisa. En kaartjes hè, met het en schip kaartjes erop. Kaartjes eraan, uiteraard. Ze zijn al geland, hè? Ik weet het. We zijn heel blij met z'n allen. Jorien de Leger. Samen met andere Greenpeace-mensen natuurlijk een groen spandoek meegenomen. Faisa en Mannes, welkom thuis. Save the Arctic. Ja, het is het is blijde verwachting wat je hier ziet. Veel collega's, veel vrienden. De familie staat waarschijnlijk achter de gate te wachten op hen. Het ook een beetje een einde aan een lange strijd... die uiteindelijk bijna ontaarde in een ruzie tussen twee landen. Ja, dat deel komt ten einde. Maar ons echte werk dat is pas net begonnen. En dat hoorde ik ook al van Faisa. Die wil heel graag weer aan de slag. Het maar... is niet heel erg een stoere taal na alles wat er gebeurd is... Nee, wij voeren al 42 jaar actie in allerlei landen, ook in landen als Rusland. Ja, en... Maar dit liep toch wel heel erg uit de hand, bijna. Ja, dit was een uh, fikse tegenvaller, maar het is goed afgelopen en we gaan nu evalueren en kijken hoe we onze campagne kunnen voortzetten. Wauw! Wauw! Wauw! Wauw! Wauw! Wauw! Ja, ik vind het erg onredelijk wat er allemaal gebeurd is. Blij hier weer te zijn, maar niet blij met, met de gang van zaken natuurlijk. Dat is uiteindelijk, we vastgezeten voor de uh, ja, uh, beschuldiging van iets wat we niet gedaan hebben. En om er dan met amnesty vanaf te komen, het is heel mooi om thuis te zijn. Ja, kijk, als ik t, um, terugkijk nu op de afgelopen drie maanden... Nou, ik had tijdens mijn detentie nergens spijt van, dat heb ik nu ook niet. Staan jullie hier dan een beetje met het gevoel wat de Pussy Riot dames ook hadden... van Poetin maakt er een mooie SIE mee? Ja, ik denk dat Poetinier absoluut een mooie Maar Kijk, wij hebben gratie gekregen. En dat betekent in feite uh, dat de overheid zegt: uh, je wordt schuldig geacht, maar we vergeven je het ja. En dat is flauwekul. We worden verge vergeven voor een misdaad die we niet hebben gepleegd. Uh, maar goed, ik denk dat dit ook een manier is uh, voor hun om zonder gezichtsverlies er vanaf te komen. En toch het statement te maken. Greenpeace, wij willen jullie uh, niet hebben um, uh, in Noordpoolgebied waar Rusland uh, veel belangen heeft uh, met olie en gas. Gaan jullie terug? Nou, ik blijf mijn werk voortzetten. Of het nou tegen Gazprom en Rosneft is in Rusland. of tegen Shell die in Noordpoolgebied uh, boort naar olie in Alaska. Um, of we precies hetzelfde weer zouden doen, um, ik denk wel dat de tactieken wat creatiever zullen moeten worden. Want Rusland maakt hier wel een stevig statement. Ja, onze uh, individuele zaken zijn stopgezet. Maar uh, het schip hebben we nog, niet, uh, ja, nog ja. niet vrij. Dus het uh, zou voor mij het mooiste zijn als ik uh, binnenkort bericht krijg dat ik hem op kan houden. Want als alle 30 individuele zaken gestopt zijn... Um, dan is er in principe ook geen aanleiding meer om het schip te houden. Dat zou het zijn. Dan hopen we dat we nog terug kunnen, kunnen varen. Ik moet wel zeggen, um, sinds ik... Uh, Sinds wij vrij zijn uh, ben ik langzamer zeker gaan beseffen hoe groot de aandacht ervoor is geweest. En uh, hoe groot de en Het doet me goed dat ik niet voor niets twee maanden in de cel heb gezeten. Het is wel duidelijk nou, wat er aan, uh, aan de hand is. Dat er gewoon hele andere belangen op het spel staan. En dat uh, ja, de regeringen echt bereid zijn tot uh, waanzinnige dingen om hun zin door te zetten. En ik denk ja. dat het heel goed is dat, uh, dat dit ook aangetoond is. Wij zaten misschien wel met z'n dertigen in de cel... Uh, maar met ons zaten mentaal uh, heel wat uh, familieleden en dierbaren vast. Dus het was goed om ze weer te zien en vast te houden. Dat Faiza en Mannes actievoerders zijn tot op het bot... is wel te merken aan de vastberadenheid... waarmee ze hier de toegestroomde pers te woord staan. De zaak is nog niet gewonnen in het Poolgebied... en desnoods gaan ze terug. Aldus verslaggever Maino Remmers. We hebben even terug naar het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Vandaag is het dag drie en het gaat erom wie naar de Olympische Spelen in Sochi mag over ruime maand. Dat levert prachtige schaatsduels op. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben net nog even jou kunnen horen. Jouw verslag van de 500 meter. Het was genieten, de broers Mulder. Ja, het was fantastisch. Het was echt een geweldige strijd. De eerste omloop was al snel. 34-59 van Ronald Mulder. was al een baanrecord. Dat nam hij over van zijn tweelingbroer Michel. Nou ja, toen kwam die tweede serie. Michel Mulder, uh, gemotiveerd tot op het bot. Niet alleen om dat baanrecord terug te pakken... maar ook om van de derde plek af te komen waar hij op stond na serie 1. Want dan weet je nog lang niet zeker of je wel in soortje mag rijden scheurde werkelijk waar. Na 34-31, dat is echt een absurd snelle tijd. Heeft dus het barrecord weer terug. Maar het is maar 600 600ste langzamer dan het Nederlands record. Uh, voor een baan als Heerenveen is dit echt, wat ik zeg, absurd. Het is één rijder ooit gelukt om zo hard te rijden... Uh, op een baan van, van, uh, op zeeniveau. En dat is uh, ja, niemand minder dan Jeremy Wooderspoon. Die deed het in 2008 in Hamer. En nu heeft Michel Mulder die tijd evenaard. Wat, dat is het en verschil met, met, met, met zo'n laaglandbaan. en Dat heeft met, met luchtweerstand... Maken. Met luchtweerstand ja, rijd rij je gewoon minder snelle tijden dan uh, op uh, de, de, snel, de snelle banen, de overdekte hoge lege banen van Calgary en Salt Lake. Maar zelfs op zo'n baan is 34-31 snel laat staan in Heerenveen. Dus Michel Mulder uh, uh, heeft echt uh, Tiof op zijn kop gezet gisteren. Wint die 500 meter, gaat naar de Spelen met zijn broer Ronald Mulder. Die is ook wel zeker. Jan Smeekens moet dus nog een kleine slag om de arm houden. Hangt er vanaf hoeveel uh, rijders zich gaan kwalificeren voor meer dan één afstand. Dus Smeekens is wat dat betreft nog niet helemaal zeker. Maar het was een fantastische 500 meter met een zeer hoog niveau. Een heel hoog niveau en het verhaal van de dag. Maar eigenlijk was dat ook gisteren bij de vrouwen in ieder geval de dag van de wissel. Hè? Yvonne Nauta, de pechvogel ja. eigenlijk, die wissel bij de race van Linda de Vries tegen Nauta. Ja, ja, en we hebben gisteren tot uh, in de treuren die beelden teruggekeken. Je kunt er blijven over discussiëren. Uh, uh, Linda de Vries werd verweten door Johnny uh, Romme, een van de trainers van Yvonne de Nauta, uh, dat het onsportief gedrag was en dat soort zaken. Nou, ik kan me niet voorstellen dat je het expres doet. Wat gebeurde er? Linda de Vries kwam met een lichte voorsprong de kruising opgereden. Maar Yvonne de Nauta kwam vanuit de buitenbaan, had dus voorrang op de kruising, maar had ook duidelijk te zien meer snelheid. Ja, toch ging Linda de Vries naar rechts toe op een gegeven moment. Reed daarmee Yvonne Nauta als het ware uh, uh, in de tank. Had er in de tank, die kon geen kant op. Kwam omhoog. Nou, dat weet je genoeg. Linda de Vries wordt gedisqualificeerd. Maar dan komt het sajante dat Yvonne Nauta uiteindelijk daar natuurlijk tijd mee heeft verloren. Ja. Maar driehonderdste van een seconde tekort komt om derde te worden. Dat is het verschil tussen wel of niet gaan naar Sortie. Driehonderdste. Anouk van der Weijden helemaal blij. Net als Antoine de Jong en Irene Wust. Want pakt het uh, laatste ticket in het geval van Van der Weijden. En in vond er Nauta dus vierde op driehonderdste van een seconde... van Anouk van der Weijden. Ja, ik, ik denk dat het nog wel even afwachten wordt uh, uh, tot dinsdag... tot wanneer de KNSB de ploeg bekend gaat maken, de definitieve ploeg. Want... KNSB-kennende zou me ook niet verbazen als ze nog denken aan, op zijn minst denken aan een skate of tussen bijvoorbeeld Van der Weijden en Yvonne Nauta. En voor Nauta is het, is het bijzonder zuur. Die maakt eigenlijk zoiets voor de tweede keer mee, want vier jaar geleden werd ze ook werd ze wel derde op het Olympisch kwalificatietoernooi. Toen werd uh, Renate Groenewold achtste of tiende, weet ik niet meer uit de hoofd, maar in ieder geval was niet goed. Maar die ging wel naar de Spelen, die werd meegenomen omdat ze een soort beschermde status had. Dus toen werd Nauta ook al getroffen. Ja, nu, nu dit, dat was natuurlijk. Zeer triest voor die bijt. Dan even nog vandaag. De vrouwen de 500 meter en de mannen de 10.000. Welke ja. afstand kijk jij het meest naar uit? Uh, nou ja, De 500 meter wordt, heel, wordt, wordt echt ook een strijd vooral tussen Oendema en Boer. Omdat die lager geclasseerd staat, die afstand in die prestatiematrix. Dus bijvoorbeeld Oendema moet echt winnen laatste kans voor Annette Gerritsen... maar de 10 kilometer kijk ik eerlijk gezegd net iets meer naar uit. Jorrit Beresma in de voorlaatste rit tegen Sven Kramer... dus die moet ook aan de bak. En dan de laatste rit, Jan Blokhuizen tegen Bob de Jong. Ja, dat is na de 5 kilometer van gisteren natuurlijk een sejante rit. Toen ging Blokhuizen wel en Bob de Jong net niet. We gaan naar je luisteren vanmiddag. Sebastian Timmerman, dankjewel. Oké. Okay. Vanochtend is de vuurwerkverkoop gestart... maar de plastic chirurgen hebben de eerste gewonden... allang binnengekregen. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Op verschillende plekken in ons land zijn gisteravond diners georganiseerd door de Voedselbank. De etentjes zijn bedoeld voor mensen die niet zo ruim hebben. en die daardoor nooit uit eten gaan. In Emmen waren 450 mensen te gast in twee hotels. Het eten werd hun aangeboden door verschillende rotaryverenigingen uit de buurt. Welkom, welkom, welkom. Leuk dat u vanavond hier bent. Hallo, welkom. Vanaf nu of half zeven druppelen de mensen hier binnen bij Van der Valk in Emmen. Jullie kunnen in de zaal gewoon even een plekje zoeken. En die zaal ziet er werkelijk schitterend uit met heel veel ronde tafels. Daarop staan kandelaars met kaarsen. En iedere tafel is plek voor tien mensen. Even een tafel zoeken die nog helemaal beschikbaar is, kunnen we daar mooi bij gaan zitten met elkaar. En dan wordt het buffet officieel geopend. Er staat echt voldoende, dus geniet ervan en ik wens jullie ontzettend smakelijk eten. Dank jullie wel. Als u wil, mag u ook naar het buffet. Eet smakelijk zometeen. Het is een flink buffet, hè? Ja, zeker. Uh... Goed uitgebreid ja. Lastig om te kiezen? Nou, eerst even oriënteren. Dan. <laughs> ja. Ik heb alles, uh, bijna alle salades geloof ik op mijn bord leggen. Ik denk, we alles even proeven. TT is gewoon geweldig, met uh, rijst erbij. Chris, wil je haar patatjes op doen? Ik heb ook kalkoen, Is dus voor het eerst dat ik kalkoen eet. Dus ik uh, ben heel benieuwd. Er zit in de groentesoep zit wildvlees en in de andere zit varkensvlees. Is het voor jou lang geleden dat je uit eten bent geweest? Dat is voor mij de eerste keer, ja. Dus hoe stap je dan hier binnen? Spannend, maar wel heel enthousiast en... Uh, ja, heel erg leuk dat ik dit mee mag maken. Is voor u lang geleden dat u het eten bent geweest? Ja, ja, ja meer dan tien jaar geleden. Dus het is nieuws voor mij. Het zit er gewoon niet in voor u? Nee, helaas niet. Ik ben momenteel werkloos, ik zie de wet en het uh, ja, zit helaas niet in. Ik schuif even aan, smaakt het een beetje? Het is hartstikke lekker. Ja. Bij u? Perfect. Ja, wat had u allemaal? Aardappeltjes, uh, groenten, saté, kip. Ja. En het smaakt lekker? Het lekker. Hier staan de borden, je kunt overal insteken. Je hoeft niet in de rij te staan wachten, overal staat eigenlijk alles. Eten smakelijk. Dank wel. Je ziet al mensen die uh, normaal bij ons komen om een uh, voedselpakket op te halen. Harry Timmerman van de Voedselbank die dit allemaal georganiseerd heeft. En uh, daar zijn ze ook uiteraard blij mee. Maar als op deze manier dan uh, echt een... Uh... Een etentje voorgeschoteld krijgen, nou dat is een dubbele verrassing. Vorig jaar hebben jullie het ook georganiseerd. Toen was het voor ongeveer 150 mensen. Ja, dit jaar voor 450. We hebben in een jaar tijd toch zo'n 200 gezinnen erbij gekregen en als klant van de Voedselbank zuid oost te praten we alleen daar maar over. En ja, dan kun je met 140 mensen dan heb je maar een heel klein gedeelte die je daar dan kunt aanbieden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Mevrouw, kan ik nog wat te drinken voor u inschenken? U zit aan een, aan een flinke kop soep, zie ik. Smaakt het u? Ja, is prima. smaakt heerlijk. Wat vindt u van het initiatief? Ik vind een heel goed initiatief. Ik ja, ben er heel erg blij mee dat het bestaat. Maar het, ik schrik er wel van hoeveel mensen hier zijn. Is confronterend. Heel confronterend hoeveel mensen hier eigenlijk gebruik van moeten maken. Hoe stapt u hier naar binnen? Raar. Want ja, je moet toch aangeven dat je voor de voedselbank komt. En dat wil je eigenlijk niet. Een soort van schaamte. Ja. Sprak dus je inderdaad ook wel andere mensen die zijn daar overheen... die zeggen, ja, het is zoals het is. Ja, nou, het is ook zo. Ik kan, er geen, ik kan er niks anders van maken. De situatie ligt zo. Dus ja. Ik hoop dat het u smaakt. Ja, dank u wel. Geniet ervan. Dank u. Dank u wel. Verslaggever Martijn van der Zanden hij prikte een vorkje mee... bij het Voedselbankdiner. Vandaag dus start de officiële vuurwerkverkoop. Op sommige plekken al vanaf zes uur. Maar niet iedereen is daar blij mee. Plastic chirurgen bijvoorbeeld houden hun hart vast. Ieder jaar weer zien ze de gruwelijkste ongelukken... en dat gebeurt steeds vroeger. Vooral illegaal vuurwerk zorgt voor steeds zwaardere verwondingen. Anne-Katrien van der Kar, plastic chirurg... bij het Onze Lieve Vrouwengasthuis in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb begrepen dat u de eerste gewonde al binnen heeft gekregen. Waar gaat het dan om? Ja, we hebben al een aantal slachtoffers gehad. In het land praat ik dan over. Um, en we hebben op dit moment alweer twee uh, minderjarige mensen... met een volledige handamputatie binnengehad. En we... Dus dat zijn geen kleine verwondingen. En dat was gekomen door, door vuurwerk? Zelfgemaakt vuurwerk? Illegaal vuurwerk? Illegaal vuurwerk, ja. ja voor deze tijd is het eigenlijk sowieso al illegaal omdat je het maar niet dat af mag ook, steken. Uh, maar, ja, maar je maar zou nog iets kunnen ook. bewaren van, uh, van vorig jaar, bij wijze van spreken... Ja, wat nee, je dan nee, wel legaal gekocht hebt. Uh, dit was echt illegaal. Wat vindt u zelf uh, van vuurwerk? Um, ja, ik vind het mooi om naar te kijken in een show... maar ik vind het in Nederland niet meer, niet meer heel leuk op uitjaarsavond. In, in een show, zegt u, dan, dan uh, pleit u er bijna voor uh, om het te doen... zoals bijvoorbeeld, ik zag gisteren het nou in Antwerpen... waar ze hebben gezegd, geen vuurwerk meer op straat. We, uh, ja, we schieten het alleen af zelf vanaf de Schelde... Uh, dus dat het is georganiseerd, maar niet meer zelf doen. Ja, dat lijkt me een veiliger optie. Want u dus heeft u veel ellende gezien de afgelopen jaren? Wij zien heel veel ellende... Maar ik moet daar wel bij zeggen, ook van illegaal vuurwerk... wat natuurlijk niet meteen uh, weg is na een vuurwerkverbod. Dus wij pleiten ook heel erg voor een strenge aanpak van het illegale vuurwerk. En goede voortlichting tot die tijd. Want ja, het zal niet 1, 2, 3 meteen gebeurd zijn, uh, geef ik. Even dat eerste uh, pakken. Uh, u zegt uh, strengere regels eigenlijk, hogere boetes. Moet ik daar aan doen? Ja, dan nou, dat denk ik ja. En, en toch meer toezicht. Want ja, als je, uh, ik woon in Amsterdam. Als je om je heen kijkt, je hoort het overal knallen... Maar dat is ook wel soms wat gezegd wordt. Hè? Er is geen beginnen aan. Het is niet te handhaven. Nee, maar ik denk dat je het dat je moet handhaven bij waar het, het land in komt. Dus bij de grens bedoelt u daarmee? Nou ja, misschien. Ik, weet, ja, ik ben natuurlijk niet van de politiek of van de politie... maar misschien dat het zo moet worden aangepakt. Er is wel al jaren veel aandacht hiervoor natuurlijk. Gisteren waarschuwde de politie nog voor zwaar vuurwerk. Er zijn allerlei campagnes. Dat helpt dan toch te weinig. Helaas wel. En wij zien met name heel veel ongevallen met uh, ja, jonge mensen echt onder de 18. Dus misschien moet er toch weer daar meer op gericht worden. Want nou, ook die komen allemaal aan illegaal vuurwerk. Dat verbaast mij ook telkens weer. Dit is, dat is de doelgroep uh, die het, het meeste baat heeft bij betere voorlichting, zegt u? Nou, met wat de verwondingen die wij zien betreft wel, denk ik. Daar zijn ze het heftigst. Ja, ja, en daar vind, ik, ja, daar vind ik de impact het groot. En ik moet zeggen, ik vind de verantwoordelijkheid die een kind daarin draagt... ja, een kind begrijpt dat gewoon niet helemaal natuurlijk. Als iemand van dertig uh, vuurwerk afsteekt en het gaat mis... dan denk ik, ja, dan heb je nog wel een eigen verantwoordelijkheid. Maar een jongen van elf, die weet natuurlijk niet helemaal wat hij aan het doen is. Dank u wel. Ik om... denk... Ja, Wat ja. wat ja, zegt u maar. Nee, ik denk dat de ouders daar ook een grote rol in hebben... om goede voorlichting aan hun kinderen te geven. Dank u wel, Anne-Katrien van der Kaar. Plastisch chirurg bij het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam. Goedemorgen. In 1967 speelden ze voor het eerst tegen elkaar. We hebben het over schaken. In Groningen, het waren toen nog tieners. De grootmeesters Jan Timan en Anatoli Karpov. Nu spelen ze weer tegen elkaar en ook weer in Groningen.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 Om uitleg te geven over de gespeelde partij en de yes. mogelijkheden die gemist zijn. En is ook Anatoli Karpov aanspreekbaar. Of course we known each other for a long time, since 1967 uh, in Groningen. Actually, we met here and we played the first games here in this beautiful city. And uh so it's always interesting to play with Jan because he has many ideas and ideeën. Uh, He plays chess on a very good level. Okay. Your yeah. it's lost. Karpov, die hun eerste partij in Groningen tegen Timman... dus 46 jaar geleden zich nog herinnert. En nog steeds alle respect voor zijn tegenstander Jan Timman. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Head and tell me to Van Sarah Bareilles, Love Song. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Nou, voor is hij Jobboot? Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Mark. Veel historische kademuren in Nederland verkeren in slechte staat. Ze worden stuk gedrukt door vrachtwagens en de houten funderingen rotten weg. Herstel kost miljoenen euro's. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. onder 13 gemeenten met een historische binnenstad. En dat is een financiële tijdbom, zegt een expert in de krant. Een nieuwe historische wand kost duizenden euro's per meter. Het kabinet heeft weinig oog voor de benarde positie van zelfstandig ondernemers. Lastenverzwaringen raken ondernemers in het midden- en kleinbedrijf onevenredig hard... staat in het Financieel Dagblad. Maar de huishoudens betalen het meest om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Wat er aan medicijnen in de Rijn zit... vertelt iets over de demografische samenstelling van de bevolking. Onderzoekers van de TU Delft hebben op 42 punten langs de Rijn... de concentraties van onder meer slaapmiddelen en antidepressiva gemeten... De concentraties medicijnen bleken hoger in gebieden waar veel ouderen wonen, doordat deze groep meer medicijnen gebruikt. Staat in de volkskant. Pasta maken met je eigen 3D-voedselprinter. Over een paar jaar is het mogelijk. De Italiaanse pastamaker Baria werkt daaraan samen met TNO, schrijft Trouw. In eerste instantie zijn de printers voor restaurants bedoeld. Advocaten hebben kritiek op het supersnelrecht tijdens de jaarwisseling. Het Openbaar Ministerie heeft nu in het hele land snelrechtteams die zaken zoals vernieling, bedreiging en mishandeling zo snel mogelijk afhandelen. Maar door de snelheid wordt onvoldoende gekeken naar de persoonlijke omstandigheden, klagen de advocaten in de Gooi en Eemlander. In een kleine twintig gemeenten zijn dit jaar tijdens de jaarwisseling vuurwerkvrije zones ingesteld. En vooral bij scholen, winkels en ziekenhuizen wordt het afsteken van vuurwerk verboden. Blijkt uit een inventarisatie van algemeen plaatselijke verordeningen. Staat in het AD. Gemeenten zetten toezichthouders in om de verboden te handhaven. Ja, vanmorgen is dus de verkoop van vuurwerk gestart. Zo eens een dagje rondscheuren om de buit binnen te halen, zegt iemand op Twitter... Verschillende mensen melden dat ze vuurwerk in Duitsland gaan halen. Maar ook andere reacties. We vinden het stomme vuurwerk verschrikkelijk. Bah, hopelijk regent het pijpenstelen. twittert iemand anders. En weer iemand anders zegt op Twitter... dat hij zijn geld liever aan eten gaat verspillen dan aan vuurwerk. Zo'n 110 miljoen euro is er dit jaar te winnen tijdens de jaarwisseling. En dat is een record, schrijft de Telegraaf. Want nooit eerder werd op één dag zoveel geld verdeeld. De grootste financiële knallen valt tijdens de oude jaarstrekking... van de Staatsloterij... Dan kan een hoofdprijs van 30 miljoen euro netto worden binnengesleept. En verder is er veel geld te winnen bij de postcode loterij. De eerste gipsvlucht van het seizoen komt vandaag aan. Zo'n tien pechvogels zitten erin. Ze reizen in een speciale luchtambulance vanuit het Oostenrijkse Innsbruck naar Rotterdam. Dat staat in het dagblad van het noorden. En niet alleen patiënten met botbreuken komen in aanmerking voor een gipsvlucht. Ook bijvoorbeeld een ontwrichte knie is goed voor een ticket huiswaarts. Ze heeft er 51 jaar op moeten wachten, maar eindelijk is het dan zover. Een van de bekendste Nederlandse kinderboeken De Brief voor de Koning van Tonke Dracht is verschenen in het Engels. The Letter of the King, of voor King, moet ik zeggen. En hij heeft goede kritieken gekregen. Bijvoorbeeld in The Guardian. Dat schrijft de Volkskrant. Ook is het boek in Engeland gekomen op de lijst van beste kinderboeken van het jaar. En natuurlijk ook eh, het A&D met de oliebollentest. Gisteren werd de winnaar al bekend. Maar toen was ik toch eigenlijk benieuwd waar dan de winnaar van vorig jaar eh, was gebleven. Eh, dat is nu duidelijk. Bakkerij Olink, hij staat nu op de 15e plaats. Bollen zijn niet slecht. Eh, prima oliebol staat er. Kortere wachttijden, maar dus niet meer die eerste plaats, net als vorig jaar. Na acht uur meer over het protest in Turkije. En in Frankrijk is er ophef. Ophef over een zeer omstreden komiek.